Michel Koenen met het NOS-journaal. De landelijke staking van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs... op woensdag 6 november gaat door. Vanochtend verliep het ultimatum van onderwijsbonden... voor meer geld in het onderwijs. Zij eisen ruim 423 miljoen extra Dat geld is volgens de sector nodig voor meer salaris, minder werkdruk... en het aanpakken van het lerarentekort. En tijdens de staking in november zijn er regionale manifestaties. Verder roepen de bonden de leraren op... om zoveel mogelijk van zich te laten horen op sociale media. Bij de vorige staking sloot de helft van alle basisscholen de deuren. De doden die vanochtend zijn gevonden in een huis in het Gelderse Hengelo... zijn het echtpaar dat daar woont. Dat is bevestigd door de burgemeester van Bronkhorst... waar Hengelo onder valt. De burgemeester spreekt van een grote klap voor de familie en de gemeente... De politie gaat uit van een misdrijf. Er zit één verdachte vast, die woonde ook in het huis. Volgens gelderse media is dat een zoon van de slachtoffers. Toem eist duizend euro tegen een raadslid uit Den Bosch. Chef van Krij, die in de vertrouwenscommissie zat, zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt over de benoeming van de nieuwe burgemeester twee jaar geleden. Een partijgenoot speelde die informatie vervolgens weer door aan onder meer het Brabants Dagblad. En van Krij en de andere persoon hebben altijd ontkend.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 Het weer nog in het noorden regen en het zuiden droog en af en toe zond wordt 14 tot lokaal 17 graden. En morgen lokaal nog een bui bij een graad of 15 en dan schijnt ook af en toe de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen knalpunt Amstel en knalpunt de Nieuwe Meer 4 kilometer met ongeveer een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu ZFM Luncht. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort. Tussen 12 en 2 uur. Ja, en ik zei het al hè. We mochten nog een uurtje. Van 1 tot 2 gaan we nog gezellig verder met uh, Zandvoort Luncht. En nu heeft voor mij nog te goed wat Regio Nieuws het weerbericht. En een overheerlijk recept. Uh, wat we een beetje in het teken hebben gezet van de Halloween. Het is namelijk pompoensoep. Met zwarte bonen. Ziet er erg lekker uit. Goed, we gaan uh, eerst even een muziekje inzetten. Laten we beginnen met A Chai Coltrane. Met Go Like Elijah. Michael train met Go Like Elia. Elia, sorry. Wat een nummer, wat een nummer is dat, zeg. Goed, we gaan uh, een uh, receptje doornemen. Hebben jullie allemaal pen en papier bij de hand? Nou, dat hoeft ook eigenlijk niet, hoor. Want het recept is gewoon na te lezen op onze Facebook-site van Zandvoort Luncht. Dus uh, www.facebook.com slash en daar staat het uh, hele recept beschreven en een heerlijke foto erbij... zodat je de dubbel veel trekking krijgt. Maar ik ga het nu wel even voorlezen. Wat we nodig gaan hebben... Uh, laat ik beginnen te zeggen dat het uh, heet pompoensoep met rijst en zwarte bonen. En het is uh, gebaseerd op één pan soep voor vier personen. Wat we nodig hebben is een halve pompoen... twee kleine uien een halve rode peper, drie teentjes knoflook, een aardappel, 100 gram rijst, een klein blikje zwarte bonen, een klein blikje tomatenpuree, twee lenteuitjes, twee theelepels komijn, één theelepel cayennepeper, een snufje zout, een liter water, een bouillonblokje van groenten. 50 milliliter room. En olie om in te bakken. Nou, dat zijn de ingrediënten. Dan gaan we eens kijken hoe wat we met die ingrediënten allemaal aan gaan vangen. We beginnen met de pompoen in grove plakken te snijden en de pitten te verwijderen. En daarna snijd je de stukken in blokjes. Dan schil je de aardappel en die snij je in stukken. Je schilt en snipper de uien en je snijdt de peper doormidden. Je verwijdert de zaadjes en die snij je in stukjes. Maak de knoflook schoon. Zet een pannetje met water op het vuur en kook hier de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking gaar. En als dat gaar is, mag je het afgieten en even opzij zetten. Verwarm in een grote soepan een beetje olie en fruit hier de... Pompoen in aan. Voeg de peper toe en pers de knoflook uit boven de pan. Schep de tomatenpuree in de pan en voeg de komijn en cayennepeper toe. En dan mag je hem even doorroeren. Nou wacht even, ik doe iets fout, want er stond iets, schenk iets in de pan en ik ben vergeten wat, wat er in de pan moest. Dat moet ik nog even nakijken, maar dat ga ik regelen. Goed, dan doe je de stukken pompoen en de aardappel in de pan en je schenkt 1 liter water bij de groente. Voeg een bouillonblokje toe en breng het aan de kook. Wanneer de pompoen gaar is, zet je het vuur uit. Maak de pompoensoep glad met een staafmixer en schenk 50 ml room bij de soep en roer die dan goed door. Dan mag je zout naar smaak toevoegen. Laat het blikje zwarte bonen uitlekken in een zeef... en voeg deze samen met de rijst toe aan de soep... en maak de pompoensoep af met wat vers gesneden lenteui. Ik zou zeggen, eet smakelijk! Zo, ik zet even het recept aan de kant. En dan gaan we verder met een uh, nieuw nummer van André Hazes Junior. En dat nummer heet Heb ik jou echt gekend?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 Heb ik jouw echte kind, En jij wel wie je bent, was liefde dan niet echt, was alles maar gespeeld, heb ik jouw echte kind.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 Van elkaar Vraag ik me soms wel af Hield jij van mij als dat wel waar Waren jouw woorden Echt gemeend Of speelde jij dat maar Heb ik jou echt een keer? Alles in mijn gespeeld Echt gekend. Andrea's junior met zijn nieuwste hit: heb ik jou echt gekend? We gaan even kijken of er het afgelopen weekend nog wat dingen gebeurd zijn in en rond Zandvoort. En ik kan u melden dat een fietster en een bestuurster van een snorscooter zondagavond frontaal op elkaar gebot zijn op het fietspad langs de zeeweg. En beide dames zijn daarbij gewond geraakt. Rond half zeven kwam de bestuurster van een snoorscooter in botsing met de fietster. En, uh, deze liep daarbij een hoofdwond op en ze is voor verdere zorg naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de snoorscooter die op haar schouder terecht was gekomen... is even later op eigen gelegenheid ook naar het ziekenhuis gegaan. Zowel de fiets als de scooter liepen flinke schade op. Dan hebben we nog een bericht vanuit Zandvoort Noord. Want in de Keesomstraat in Zandvoort Noord is afgelopen nacht geschoten. Rond kwart over één in de nacht hoorden meerdere mensen schoten. En in de buurt van de flat en op de parkeerplaats... zijn meerdere kogelhulzen teruggevonden. Ook zijn er auto's geraakt. Agenten liepen rond in kogelwerende vesten. En uh, zij hebben in de loop van de nacht nog onderzoek gedaan... Gelukkig is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij... maar de politie is nog wel op zoek naar getuigen. Mocht u iets gezien hebben, gehoord hebben of weten... meldt u zich dan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Dan is er vanavond in Zandvoort bij de KNRM een open bootavond... Uh, dat zal plaatsvinden in het KNRM-station um, naast het casino. Dat weet u wel, hè? het botenhuis van de KNRM. U bent welkom van half acht tot half tien. En dan kunt u even een kijkje komen nemen achter de blauwe deur. En op deze avond kunt u kennis maken met de vrijwilligers. En een kijkje nemen op de redboot, de kusthulpverlening, voertuig... en natuurlijk in het boothuis zelf. Nou, tot zover even een paar berichtjes. Laten we meteen ook even gaan kijken wat het weer gaat doen vanavond. Uh, vanavond, de komende dagen. Volgens mij hoor ik iets wat ik helemaal niet wil horen. Nee, klopt. Ik wilde die helemaal niet horen. Ik zit aan de verkeerde schuif, kan ook gebeuren, hè? <laughs> Maar goed, nu moeten we het toch wel horen, lijkt mij. En ik hoor niks. Eens even zien hoor. Nou, dan maar zonder muziekje. Kan er ook niks aan doen. Goed, het weerbericht. Het is op deze maandag bewolkt. En zeker vanochtend zijn er flinke perioden met regen geweest. Maar die regen die gaat wegtrekken naar het noordwesten. En vanmiddag is het overwegend droog. Er blijft wel een bui mogelijk. Dus garantie krijgen we niet. De temperatuur stijgt naar 14 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met kans op een bui en de temperatuur gaat dalen naar 9 graden. Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar toch is er lokaal nog een bui mogelijk. De temperatuur stijgt wederom naar een graad of 15 en er staat weinig wind. Woensdag zijn er flinke perioden met zon en in de vroege ochtend is er kans op mist. Maar daarna schijnt de zon en het blijft droog en het wordt 16 graden. Tot zover dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Wij gaan verder met het programma en we gaan luisteren naar de Ohio Players met Fire. Ja, ze rukken uit hoor. Ze gaan brandjes blussen. Al die brandjes overal. Ja. Goed, we gaan uh, naar de artiest in het licht. Artiest in het licht. je me walk you home from school? Would let me meet you at the pool Maybe Friday I can get tickets for the dance Look at me and say, and they'll say. Het zijn niet hele bekende mensen, maar toch wel uh, memorabele artiesten. Uh, we hebben zojuist geluisterd naar uh, Shannon Hoon. En uh, Shannon Hoon die, uh, speelde, uh, en was zanger bij de Blind Melon. Dat was een uh, Amerikaanse groep. Hij uh, is geboren op 26 september 1967 in Lafayette, Indiana... En overleden op 21 oktober 1995 in New Orleans, in Louisiana. En hij was dus de leadzanger van de Amerikaanse band The Blind Melon. Uh, we hebben niet zo heel veel dingen van hem gehoord. Uh, hij is vroeg overleden aan een overdosis... Cocaïne. En ja, hij werd slechts 28 jaar. Ja, dan moet je ook nog beginnen natuurlijk met het opbouwen van je carrière. Hij werd begraven op het uh, kerkhof van Dayton, Indiana. En op zijn grafsteen staat een tukst, stuk tekst uit zijn eerste nummer Change. Het uh, eerste nummer wat we hoorden bij um, de artiest in het licht... dat was een nummer van Elliot Smith. Het nummer 13... En uh, ja, Elliot Smith die werd geboren als Stephen Paul Smith... in uh, Ohama, Nebraska op 6 augustus 1969. En is overleden in 2003 in Los Angeles. En hij was een Amerikaanse singer-songwriter... en vooral bekend van zijn nummers voor de film Good Will Hunting... waaronder Miss Misery, die hem zelfs een Oscar-nominatie opleverde. Dus ook een man met heel veel talent die het heel veel had kunnen brengen. Waren het niet dat hij uh, werd gevonden uh, op 21 oktober 2003... in zijn huis door, uh, door zijn uh, vriendin met twee steekwonden in zijn borstkas. En aangezien hij uh, de laatste jaren aan depressies leed... en problemen had met alcoholisme en drugs... Um, ja is het eigenlijk nog een vraag hoe die nou is overleden? Wat is er nou gebeurd? En de politie heeft het nooit met zekerheid kunnen bevestigen... hoe die overleden is. Maar er wordt over het algemeen aangenomen dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Want naast hem lag een afscheidsbriefje. En daar stond op... I'm so sorry, love, Elliot. God forgive me. Ja, En Elliot Smith werd slechts 34 jaar. Allemaal hartstikke triest natuurlijk. Nou, dit waren de artiesten in het licht voor vandaag. Um, we gaan verder met ons programma. En we gaan luisteren naar Barry White met Just the Way You Are. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today. It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 Fashion Don't change the color Of your hair Hey there You always Have my Unspoken passion Although I might not seem To care I don't want clever Conversation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 Oh, Lord, I could not love you any better, yeah, I love you just the way you are. Incredible Mr. Barry White met Don't Go Changing. Prachtig nummer. Bent, uh, ik, ben, ik ben er even stil van. Ik raak altijd heel erg onder de indruk van die manse stem... en die prachtige nummers die hij gemaakt heeft. Er is trouwens zaterdagnacht ook iemand gewond geraakt... bij een eenzijdig ongeluk op de Sofiaweg. Even na twee uur zagen passanten de man op de weg liggen naast zijn scooter... Hij is ten val gekomen en daarbij onder andere gewond geraakt aan zijn hoofd. Mogelijk heeft hij een geparkeerde auto geraakt, dus heeft de politie een briefje onder de ruit gedaan om de eigenaar in kennis te stellen. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en mogelijk had hij ook teveel alcohol gedronken. De politie heeft de snorscooter van de man naar het politiebureau gereden waar deze zal worden bewaard. Dan gaan we nu naar een lekker nummer luisteren... wat ik laatst opgepikt heb op de tijdlijn van Raymond Keur. En ik heb gevraagd, joh, vind je het goed als ik dat nummer gebruik? Dus ik draai hem gewoon nu voor jou, Raymond. Ik hoop dat je luistert. Can't give you anything but my love, the stylistics. We gaan terug in de tijd. Met uh, I can't give you anything but my love. En deze is speciaal voor uh, Raymond. En zo zie je maar. Als je graag wil, kan ik gewoon een nummer voor je draaien hoor. Je hoeft het alleen maar even aan te geven. En uh, geen probleem. Hartstikke leuk. Ik wil wel graag meer van dat soort nummers uh, aangevraagd hebben. Zalig. Goed, we gaan uh, naar Anouk met Nobody's Wife. Toevallig. Mm.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 Die volume klinkt maar lekker open, jongens. Wow. I'm sorry for the time that I didn't come home. Left you lying in a bed Zijn jullie er nog? Of was dit gewoon nou even net te heftig voor de, voor de lunch? Oh, ik vind het zo lekker, jongen. Lekker die, die decibellen laten gieren. Ja, ja goed. Oké. Okay. Ik zal het nooit meer doen. Ik ga straks wat rustig eens draaien. Oké, okay. maar we gaan eerst even vertellen dat er waarschijnlijk de komende tijd wat verkeersoverlast uh, valt te verwachten op de route naar Haarlem-Noord. En dan met name op de Schoterweg en de Rijksstraatweg. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd om de doorstroming naar Haarlem-Noord te verbeteren. En aanvankelijk zullen er kleine obstakeltjes zijn, maar daarna dan gaat er toch wel grote overlast komen... En uh, dat, dat zal toch wel voor het uh, verkeer aanzienlijk uh, wat hinder gaan opleveren. Dus hou daar rekening mee. Mocht je die kant op moeten dat je wat meer tijd uh, ervoor neemt om op je bestemming te komen dan dat je normaal nodig hebt. Wij gaan uh, fijn naar Whiter uh, Wider Shade of Pale van Procol Harum. En we gaan even terug naar het begin. Er was al wat uitgelopen, het kan allemaal gebeuren. Het gaat allemaal vanzelf. A wider shade of pale, pro hair. Wider Shade of Pale. En we gaan door met een nieuwe van Katy Perry. Harleys in Hawaii. Een heel apart nummer ook weer. Moeten we even wennen, denk ik. Maar goed, komt ie. Katy Perry. Het laatste nummer van Katy Perry. Lekker nummer weer. Harleys in Hawaii. En we gaan nog even kijken. Want ik heb nog een paar kleine dingetjes die ik u graag wil melden. Zo is met ingang van 1 november. Houdt u er weer rekening mee. Tot 1 maart 2020. Weer een aantrekkelijker parkeertarief in het centrum op de boulevard. In het parkeergaragecentrum en parkeerterrein De Zuid... dan betalen we slechts 50 cent per uur. Maar de minimale worp is dan ook 50 cent. En wilt u eventjes op uw gemak alle parkeertarieven uh, nakijken... die in Zandvoort gelden... kijkt u dan even op de website van parkeerservice Zandvoort... Ja, en u zult het ook wel gezien hebben. Op uh, straten en stoepen staan weer de korven te geplaatst. Die zijn daar gezet, neergezet door de gemeente Zandvoort. En dat doen zij elk jaar uh, op verschillende plekken. Om uh, daarmee de straten bladvrij te houden. Zodat mensen minder snel zullen vallen of uitglijden over de bladeren. En uh, gelukkig zijn er altijd weer veel dorpsgenoten bereid om te helpen het bladafval op te ruimen. Dan kijk ik naar de klok en dan zie ik dat we alweer aan het einde, naar het einde van ons programma toe gaan. Dus ik zet mijn nummer weer op waarmee we naar het einde van het programma gaan. Oh ja. Yeah. I've got Ja zeker, zit erop You've done the best you could to me. Ja, is zeg echt waar, heb ik gedaan. Ik heb mijn best I gedaan. Bit, ik vond het zeker leuk. Ik ga me toch niet vertellen dat jullie dat ook vinden. Hè? Dat, ik nog beter, dat ik het wel ietsje beter had kunnen doen. Oh. Nou. In ieder geval uh, met The End of the Show van de Cats neem ik afscheid van u. Maar niet zonder gezegd te hebben dat we woensdag weer van 12 tot 2 uitzenden met Zandvoort Lunch. Met collega Hans Wassenaar en Imka Drommel. En donderdag hebben we weer een uitzending van Roy van Buringen. Waarbij ook deze dame weer aanwezig zal zijn. En we gaan dan praten met Jeannette Keur. De moeder van de twee dochters die in 2003 zijn ontvoerd door hun vader naar Egypte. En die onlangs is veroordeeld door de rechter voor deze daad. En uh, wij gaan daar met Janette en haar advocaten uh, José Koenraad over praten. En ook John van de Heuvel die destijds met uh, Janette naar Egypte is geweest om de kinderen te zoeken. Ook John van de Heuvel uh, zal uh, wat komen vertellen in het programma. Ja, het zit erop. Ik hoop dat u heeft genoten van deze uitzending. Ik vond het ontzettend gezellig met Marta, de trotse moeder van Rafaela... die Miss Griekenland is geworden en in, op 14 december zal strijden voor de titel Miss World. We gaan natuurlijk hopen dat onze dorpsgenoten die titel gaat binnenslepen... En ik hoop ook dat u gaat genieten van het recept dat ik voor u heb klaargezet op onze Facebook-site. En we danken natuurlijk ook Joop van Es, de junior, voor zijn medewerking. Hij laat ons toch maar weer elke week weten wat er allemaal in Zandvoort is gebeurd en gaat gebeuren. Nou, het is tijd om te gaan. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u woensdag, donderdag weer luistert. En volgende maandag ben ik gewoon weer als vanouds bij u terug. Met een programma van Zandvoort Luncht. Dag dag, fijne dag allemaal.